De studenten stonden rechtop in een open dubbeldekker toen die onder het viaduct doorreed. De bus was in het kader van de gisteren begonnen introductieweek voor studenten... gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyvereniging. In de eredivisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van Excelsior. In de eerste helft werd niet gescoord, maar na rust scoorde aanvaller Platje... in de laatste 20 minuten twee keer. NEC staat na twee wedstrijden op vier punten, Excelsior is nog puntloos... Het weer in de loop van de nacht bewolkt, het koelt af naar een graad of 10. In de ochtend bewolkt, in het noordwesten kans op een bui... smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1 met het anker. Ja, Goedenacht, dames en heren. Fijn dat u nog steeds luistert naar de Nacht op 1. Wij spreken vannacht met elkaar over uh, de kinderen in de zomervakantie. Dat moet ik even uitleggen. Uh, er is de laatste tijd steeds meer animo voor de zomerschool. Dat is een school waar kinderen heen gaan in de zomervakantie. En daar krijgen ze les, dan doen ze leuke dingen... En dat is uh, op zich heel goed voor de kinderen, want die leren weer een beetje meer. Het is ook een uitkomst voor de ouders die soms niet zo goed weten... waar ze heen moeten met hun kinderen in de zomervakantie. Want die hebben natuurlijk ontzettend veel vakantie. Uh, wij spreken daar vannacht over of dat nou een goede zaak is. En uh, eigenlijk is de stelling van de nacht... Ja, alleen daar hebben, zijn we nog niet eens zo heel erg aan toegekomen. Het onderwijssysteem zou een beetje op de schop moeten. De kinderen moeten in de vakantie ook gewoon naar school gaan. Dat is beter voor de ouders, maar ook beter voor de kinderen. Anders gaan ze maar kattenkwaad uithalen. Uh, maar wij hebben op dit moment uh, twee dames heb ik straks aan de lijn en uh, de eerste is uh, Ellie die ga ik nu bijhalen. Ellie, goedenacht. Ja, goeiemorgen. Um, uh, jij re wilde reageren op degene die wij aan de lijn hadden uh, voor het journaal. Uh, Melanie, die vond: uh, nou, als je kinderen krijgt, dan moet je die verantwoordelijkheid maar dragen. Klaar. En uh, dat is het. En daar wilde jij graag op reageren. Ja. Dat uh, vind ik uh, uiteraard, ben ik het uh, geheel met haar eens. Als je kinderen hebt, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Ja. Maar het is wel erg kort door de bocht door te zeggen van... dan heb je je maar te voegen naar uh, het, systeem, het schoolsysteem... en te zorgen dat je de zomervakantie bij wijze van spreken met z'n tweeën deelt. Als je al met z'n tweeën bent, hè. Je bent niet, niet iedereen is met z'n tweeën. Nee. En uh, daarbij gaat ze ook nog eens voorbij aan het feit dat het niet alleen een schoolvakantie is. Maar na een maand heb je een herfstvakantie. Uh, twee maanden later heb je de testvakantie, De voorjaarsvakantie. De paasvakantie. De pinkstervakantie. Ja. Als die er nog bestaat. geloof het niet hè. En dan begint de zomervakantie weer. Alles bij elkaar is dat heel wat meer vakantie dan ouders met z'n tweeën zouden kunnen opbrengen als ze gewoon werken. Dus ik ben er eigenlijk ook van overtuigd. En niet alleen daarom Maar ook omdat het voor de kinderen zelf, denk, denk ik, helemaal niet zo goed is... om zo vaak en zo uh, uh, veel vakantie te hebben. Ja. Om het systeem anders op te gaan zetten. En ja, uh, Melanie vond dat het uh, vroeger allemaal beter geregeld was. En dat, dat zal wel zo. Er hmm. zijn een heleboel dingen van vroeger veel beter in onze beleving. Ja. Maar de wereld is anders en je gaat niet meer terug naar vroeger. Nee. En uh, de problemen die er nu zijn, moet je oplossen met... Uh, ja, met andere systemen denk ik. En in dit geval met een ander schoolsysteem. Blijkt me helemaal geen probleem voor kinderen. Als het inderdaad maar goed gestructureerd is. Ja, dus dat zou betekenen dan het, dat, dat idee van langere dagen op school. En, uh, maar ook daarbij uh, flexibele vakanties en dat soort dingen? Um, nou, dat zou een systeem kunnen zijn, ja. En die langere dagen op school, dat lijkt me ook heel wat beter dan inderdaad. Uh, al die verschillende opvangen die je om, school, uh, om schooltijden heen hebt. Ja. Uh, kinderen kunnen heel wat doen op een dag en die doen ook een heleboel op een dag. En die ene meneer die zei van ik verveelde me nooit, daar kan ik me helemaal in vinden. Die had ook van alles te doen. Maar dat was om zijn eigen huis te vinden en dat was bij mij vroeger ook zo. Hmm. En bij een, heel, een heleboel kinderen is dat niet meer zo. Dus dat zou je inderdaad op een andere manier moeten aanbieden. Yeah. En wat je tegenwoordig ziet is dat er heel veel met kinderen gesleept wordt. Ook door diezelfde ouders die dat allemaal doen omdat ze zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Yeah. Die sleepen kinderen van hot naar her van... Uh, naar, uh, naar, naar les en naar cursus en naar uh, van alles en nog wat. Ja. Yeah. En dat zou je ook gestructureerder kunnen aanbieden. Ik denk dat dat allemaal veel meer rust en uh, regelmaat zou, uh, zou opleveren. En daar zijn kinderen sowieso bij gebaat, denk ik. En ouders ook. Yeah. Tot verrekening dan. En dat zou dan uh, een heel wat beter effect kunnen hebben op, het, uh, op de rust in het gezin. en op de aandacht die je dan alsnog voor elkaar kunt hebben in het, in, op de momenten dat je wel thuis bent. Ja. Yeah. Maar vind je het, als ik er zo even over nadenk, hè, dat je dan zegt rond een uur zes, zeven thuiskomt uit school. Dan, dan, dan zijn die kinderen nou, vaak ook. Zes, zeven jaar, kijk, dat, dat zal vast niet voor elke, uh, voor elk gezin zo hoeven te zijn. Dat zal in sommige gevallen zo moeten zijn. Dat heb je. Ja, vroeger had je dat ook echt hoor, dat er mensen waren die hun kinderen niet heel veel zagen, ouders, vader zagen hun kinderen bijna nooit. Mm -hmm. in, mijn, uh, in mijn herinnering. Maar ja, dat, vond je dat iets wat ook beter was vroeger? Uh, nou ja, nee, kijk, ik had ook een moeder die thuis zat. Ja. Dus er was altijd wel iemand thuis. Dat was het punt niet. En dat nee. was ook prima, dat was ook heel gezellig en, en leuk en aardig. Maar ik weet ook van mijn moeder dat ze het ook graag anders had gehad. Ja. En ik weet van mezelf, ik, ben, uh, zelf, uh, ik heb zelf kinderen gekregen in de jaren 60 en uh, begin de jaren zeventig. Ik heb zelf nog heel hard moeten uh, vechten voor een, uh, in een dorp waar ik woonde voor kinderopvang... En, uh, en dat werd ook echt, nou, uh, laten we zeggen, maar mondjesmaat werd dat toegestaan in de tijd. En uh, onder de toevoeging van, en, zorg, en denk nou maar niet dat het voor jou als moeder is. Nee, het is voor het kind dat hij twee, twee uur in de week naar een uh, peuterspeelzaal zou mogen. Dat zou wel heel wat zijn voor het kind. Ja, maar ja. Denk maar niet dat jij er als moeder je voordeel zou mee zou mogen doen. Nee, nee. Dat werd echt, ja... Uh, yeah. De ene hand was de andere, of de win-win-situatie, die uh, zo dacht men toen nog niet blijkbaar. Nee, nee, nee nou ja, de win-win-situatie. De, de idee was toen echt moeder voor het thuis te zitten. Ja. Tot in de jaren zeventig. Maar zo. als ik het dus zo, zo een beetje hoor zeggen van, van, ja, de, de samenleving is zo ontzettend veranderd. Het schoolsysteem, ja. Dat schoolsysteem, dat moet nu ook... Uh, dat moet, aan, dat, aangepast dat moet worden, daaraan dat aangepast worden. Dat is al een heel oud systeem. Ja. Dat klopt inderdaad, dat, dat, in deze, in de zomer, dat die zomervakanties op de plattelandskinderen werd... Uh, werd uh, werd aangepast, omdat die inderdaad gewoon niet opkwamen draven. Dat, dat stond nog uit het begin van de vorige eeuw. Ja. Dat mag dan iemand dat is een beetje bijgesteld bij okay. voor de dus tijd mee. Ik heb noteer een, een warme pleitbezorger voor ja. een, een vernieuwing van het schoolsysteem. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, Ellie, dankjewel. je wel. Ja, En gedaan. dan heb ik aan de andere kant, uh, op de andere lijn heb ik Licia, Licia Stout. Goedendag, ja. mevrouw Stout. Nee, Licia. Licia? Ah, oh, wel heerlijk. Ik mag nu ja. uw voornaam gebruiken. Um, ja hoor. Wat, wat, wat, uh, u, u wilde ook reageren op, uh, op onze stelling. Ja, er uh, is niks mee. Er mis mee dat twee mensen graag willen uh, werken. Ja. Uh, dat is hun eigen keus en daar hebben ze recht op. Mm -hmm. Maar uh, als je dan kinderen neemt... dan vind ik uh, dat die kinderen ook recht hebben op hun... Uh, beleving uh, kunnen uiten. Mm -hmm. En uh, ze uiten het maar één keer. Want mijn man zei altijd Wa hé, hey, waarom weet ik niet als er s'avonds gelachen werd om het een of het ander. Of als er uh, gehuild werd. Mm -hmm. wat, uh, wat dan ook. Maar kinderen vertellen het één keer. En dan zijn ze het kwijt. En daar moet je dus als ouder gewoon bij zijn bij die ene keer. Uh, je mist er anders zo ontzettend veel van. Dus of het nou beide. Uh, het is niet gezegd dat beide ouders. Maar dat er één van de twee ouders. Of het nou de vader of de moeder is. Maar dat je weet wat er in je kind omgaat. En dan kun jij als ouder het met de andere ouder delen. Maar ze vertellen het maar één keer. Ja. Op het uh, moment dat het ze dwars zit uh, en ze komen thuis. dan gooien ze het eruit. Uh, of het nou vreugde of verdriet is, dan weet je wat, erin, uh, wat er speelt. Ja, dus om die en reden is het mee... belangrijk dat er altijd een ouder beschikbaar is. En dat hebben we dus ook meegemaakt, ja, dat vind ik wel... Hmm. want dat hebben we dus ook meegemaakt, onder andere met kindermisbruik. Hoe bedoelt u dat? Uh, uh, dat soort dingen komen dan ook eerder aan het licht. Oh, zodat de kinderen zich sneller uh, zullen uiten en dat soort dingen... Ja. Dat het eerder wordt opgepikt, zo'n signaal. Precies. Maar als u het nou naar nou de. Want u, u heeft uw kinderen. Uh, u sprak ook over. Uh, zoals het vroeger ging. Maar als we nu in deze tijd leven. waarin uh, toch vaak verwacht wordt dat beide ouders een baan hebben. met al die enorme ladingen schoolvakanties. hoe moeten, hoe moeten de ouders dat nou oplossen? Of moeten de ouders dat wel oplossen? Of moet het schoolsysteem gewoon anders? Nou, het, het moet niet, want je, je bent niet verplicht om kinderen te nemen. Die nee. neem je dus dat is tegenwoordig ook wel een beetje anders dan vroeger. Maar het is dan wel een beetje of-of. Van of je neemt kinderen of je gaat werken. Maar er zijn heleboel mensen dat toch willen proberen te combineren. Of je neemt. Uh, ja, ik heb zelf ook gewerkt met kinderen. Maar ik zat in het onderwijs. Ja. En dat, dat scheelt dan wel eventjes. Ja. Uh, en dan bedoel ik niet dat je per se een baan in het onderwijs moet hebben, maar een deeltijdbaan. Dat, zou... dat je dat, een van de, dat de beide ouders een uh, gedeelte van de dag werken. Ja. Maar vindt u niet dat, dat we de kinderen in Nederland... Wel erg veel vakantie krijgen van school? Want dat zei Ellie net, die voor u in de uitzending was. Die zei van, ja, dat dan hebben we die zes weken zo. zomervakantie... en dan nog een herfstvakantie dat is en een wel kerst. Zo. Daar ja. ben ik het ook mee eens. Ja. ja. Dus dat zou wel een beetje minder mogen volgens u? Dat zou best een beetje minder mogen. Ja. Wat leren ze tegenwoordig nog? Ja, <laughs> zou zo wel, ja dat is toch ook wel weer... Zoveel vakanties, ze we zouden wel wat meer naar school moeten. Nou, Alicia, dank u wel. Okay. Dank u wel voor uw bijdrage. En ik wens u een goede nacht. We hebben het uh, vannacht over de zomerscholen... of naar aanleiding van de zomerscholen... van wat moeten we nou met, uh, uh, met al die vakanties die de kinderen hebben... terwijl je tegelijkertijd uh, ook aan het werk bent als ouders. Uh, en uh, Er gaan steeds meer stem op. En dat zeiden de dames die ik hier net aan de lijn had eigenlijk ook. Uh, die zeiden, ja, de kinderen krijgen wel erg veel vakantie. Ellie die zei zelfs net, uh, als je al die vakantiedagen bij elkaar optelt... dan is dat nooit zoveel... Uh, of dat is altijd weer meer dan de, de vrije dagen die twee ouders bij elkaar kunnen opnemen. Dus dat is bijna niet te doen. Dus dat zou anders moeten. Nou, vindt u dat nou ook? Of vindt u dat helemaal niet? Misschien bent u wel een leraar en zegt... ja, dat is helemaal niet verstandig. Of het is juist heel goed dat die kinderen die vakantie hebben. Ik ben daar erg benieuwd naar. Reageert u dan? U kunt bellen naar 0800 1121. 0800 1121 If you see me walking down the street... and I start to cry... Each time we walk on. was dat met Walk On By. Ik heb Hans aan de telefoon. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik was eens even reageren. Ja. Jij maakt je zorgen over dat er een soort tweedeling aan het ontstaan is in de samenleving? Ja. Ik uh, heb jaren gewoond in zeg maar, de VVD-buurt tussen buurten. Maar echte mensen zijn die maatschappelijk gezien hoog op de ladder staan. Mm. En er is altijd in die situatie dat die het meeste probleem hebben. Hè? Want er zijn meestal mensen die carrière willen maken. Bedoel, je, Zij, die mens, oh, je gaat even snel, Hans. Dat zijn mensen die een goede carrière maken... die hebben veel problemen. Ja, want die wilden de baan niet inleveren. Want als ik kijk om me heen... toen je tijd de ene man uh, had een goede baan bij de gemeente. Uh, uh, Combi's of iets dergelijks. Uh -huh. En ze hebben een relatie met een vrouw... die goed ontwikkeld is. En die wil een baan niet inleveren. Ja. Dus die hebben een probleem met de kinderen. Dus, en je hebt ook ouders, die werken, velgen... die de kinderen... wat meer... Uh, uh, uh, ik wil we willen zeggen dat ze maatschappelijk gezien dat ze hoog op de, uh, op de maatschappij kunnen staan. Met mm -hmm. dus die uitwerking om de kinderen een beter leven te geven. Ik heb uh, de jongste zus van mevrouw die uh, samen met een man gewerkt uh, die dochter heeft het kunnen brengen tot advocaat, maar die kon uh, geven die mensen mensen subtraag inkomen. Dus ja. Dat ligt een heel ander uh, insteek. Maar zij hebben juist de meeste problemen als het gaat om de kinderen onder ja, te brengen. Ik verzeker uh, dat... Uh, Waarom moeten uh, de mensen heel lang werken? Het geeft enorm veel maatschappelijke problemen. Het geeft ook een druk op het uh, schoolonderwijs. Uh, de druk op de onderwijzers. Want die moeten s'avonds al uh, bij uh, werken om uh, al dat rapportje door te nemen. Dus, dus jij vindt zegt, eigenlijk je hebt echt het, het je hebt carrière echt maken, dat is ook wel een beetje uh, te belangrijk geworden, zeg je. Ja, de status, he. Ik doe, ik kan dit, ik kan dit, ik kan zus, ik kan zo. Mm het -hmm. gaat de kost van de kinderen. En dan zeg ik, oh, dan ziet hij wel aan het verkeerde uit. Het is een ketting, het en je hebt een relatie en dan gaat scheiden. Nou, scheiden doet leiden. Als je de consequenties moet aanvaarden. Maar het is wel de kinderen... Ja, maar nu dat zo zegt. Van. Want ik, ik kreeg Ron die we aan het begin van de uitzending hadden. En die is eigenlijk het verhaal gewoon uh, verteld zoals het is. Hij, uh, ze zijn uit elkaar en uh, ze moeten nu samen zorgen voor het kind. En tegelijkertijd ook alle twee een huishouden draaiende houden. Dat, dat, ja. Hij vond wel dat er wat makkelijk overheen gestapt werd. Van ja, je moet maar de verantwoordelijkheid en je moet maar de consequenties. Hij zei van ja, ik, ik, ik bedoel, het liefst uh, was hij ook gewoon bij elkaar gebleven, maar dat, dat ging op ja. het moment niet meer. Maar wat ik niks anders hoort, wij zijn toevallig 43 jaar al bij kaders en dan even van anders steek als ons persoonlijk uh, keuze geweest. Maar ik vind je moet niks anders als uh, uh, zelf een scheiding, zelf allemaal boerenen, de opa's en oma's die moeten maar opvangen je gaat de verantwoordelijkheid uh, afdragen op de maatschappij, maar je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar, uh, ik vind niks anders, scheiden, scheiden, scheiden. Waarom je... ga je dan controleren. Ik heb waarom het een relatie met ja. elkaar. Ik doe een ervoor voor, voor elkaar. Kijk, dat is veel te makkelijk. Ja. Maar, ik, maar, ik, ik, maar, maar uh, ik neem het ook even op voor Ron, want hij gaf mij niet de indruk dat hij uh, daar heel makkelijk over heeft gedaan nee, en dat het een hele ja, verdrietige situatie is geweest ja, en hij zit er wel mooi mee. mee. Ja, ik kan het indenken. Maar is het dan niet heel erg makkelijk om daar met een berg principes tegenaan te gooien? En, en we moeten toch ook proberen dan een praktische oplossing te bedenken? natuurlijk het uh, probleem van hoe van je de kinderen op. Nou, er wordt van alles georganiseerd in de buurt. Het dus, de stad zijn, worden van allerlei kanten, er zijn altijd uh, uh, organisaties die zich inzetten voor uh, voor de kinderen. Je ja. hebt ja, bijvoorbeeld de Gelderse Tour, de Tour de Die wordt georganiseerd voor de kinderen fiets, uh, uh, fietsen, door Gelderland heen. Er worden allerlei clubs georganiseerd, er wordt van alles georganiseerd. Dus ja, dat is op is zich wel, de... dat vind je wel positief. Ja, ik dat, wat dat betreft eh, wordt al gezegd, eh, de kinderen hebben het moeilijk. Nou, ik moet zeggen, de kinderen hebben een stuk makkelijker als wij vroeger. Wij moesten ons niet te vermaken. We hebben 30 geen vakanties. Maar ja. dat was wel, we uh, geven een ander insteek. En die ene mevrouw zegt, de wereld is veranderd. Nee, de wereld is niet veranderd. De mensen gaan veranderd. Omdat ze vaak anders status hebben. Ja, dus ja. Ze te veel ooit op te vaak. Ze doen zus, ze hebben zus, ze hebben dit. Hans, je punt is duidelijk. Je vindt, je dat, vindt dat het carrière maken, dat moeten we niet te belangrijk vinden. Ja, dat. dat is, ja. je, het is ook carrièremakers. Ja. Dat is het punt. Maar ja. goed, dat is mijn standpunt. Nou, het is niet prima Hans. Het de kinderen niet. We moeten genieten. Ja? Ja. Nee, Hans, ik, ik, ik, ik, ik dank je voor je hartenkreet. En ja, ik wens ik je ook een hele goede nacht. Ik ken kinderen die Ik in in bos. Ja. Ik doe het als triest. Ja. Sorry, wat ze, wat, sorry, Hans, wat zeg je nou? Je praat heel snel. Wat ik, zei je nou? Ik ken ik ik kinderen die. Ja. Ik weet helemaal niet wat een bos is terwijl ik in Arnhem. Zij zelf ook met een hele bosrijke omgeving. Oh, kinderen die is... niet eens weten wat een bos is. Ja, er wordt niks meer ondernomen. Omdat ze, dat ze dat niks meer ondernemen. Ja, je ziet de ouders die hebben uh, druk, druk, druk. Ja. Er zijn kinderen die weten niet wat een bos is. Nee. Maar wat is bos? Ja, weet ik niet wat het is. Nou, dat is toch triest. Ja. Ja. Ja. Is, ja Dus wat dat betreft, als het verhaal van meneer Sonnenveld, die met vroeger met een club de duinen inging, dat soort verhalen, dat uh, ja, is nog steeds dat goed werken. Ik heb het meegemaakt. Ik ja. ging over alles. Ik ging bos, op, leuk, om 6 uur met, uh, in bos, was ook gelukkig. Soms heb ik zelfs gezeten met de buurtgenootjes in het bos. Ja. Vallen, zo, maar goed, uh, dat is. Uh, dat, dat is je hart, Hans. Dank je wel daarvoor. Ik wens je een goede nacht. Dag. Dat Dag, heer. Uh, we hebben het dus over uh, de kinderen in de schoolvakanties. En uh, we, we zitten heel erg veel te praten over de verantwoordelijkheid. Over hoe dat nou moet um, als alle twee de ouders werken. En, um, um, en, en tegelijkertijd de kinderen zo ontzettend veel vakantie op school hebben. En dat er initiatieven worden georganiseerd als een zomerschool. Waar de kinderen in de zomer heen kunnen gaan wassen. En leuke dingen doen. Maar waar ze ook nog wat opsteken. En uh, sommige mensen vinden dat een heel erg goed idee. En uh, het is een uitkomst voor de ouders. Maar de kinderen die leren ook nog wat. En ze vervelen zich niet in de zomer. Sommige mensen vinden dat er dus maar wat minder vakanties zouden moeten zijn. Want het is gewoon bijna niet te doen uh, zoveel vakantie als die kinderen krijgen. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik weet niet of er nog leraren wakker zijn. Misschien dat die uh, nog een laatste week vakantie lekker aan de radio zitten. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, hoe zij er tegenover staan. Praat u lekker mee. 0800-1121, 0800-1121.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 to let you go. Ja, dat was Am I Forgiven van een Rumor. Ik heb aan de telefoon... Wie heb ik ook weer aan de telefoon? Ik heb zelf een telefoontje. Kees. Hey Kees. Hoi. Hoi, hey, Kees. Jij had uh, mooie herinneringen aan vroeger, uh, vertelde ja, je. Ja, een soort droomtijd. Je droomtijd de vakantietijd. Want even voor... Want ik ik, bedoel, ik weet helemaal niet wat jij van die hele school gaat vinden. Maar jij kwam met zulke mooie verhalen aan zetten ja, over dikke pandenwedstrijden. Die, die dat ken ik helemaal niet. Want ik ben al 40 jaar ouder. ja. Dus ik kom uit de tijd van Dick Trom en ik heb... Uh, <laughs> ja, in mijn vakantie, die was ook uh, vijf of zes weken, ik denk vijf weken. Maar dat leek eindeloos te duren. Ja. Yeah. En dan waren de mensen in het dorp, in Lekkerkerk... die dan een vakantieweek voor soort organiseerden. Ja. Yeah. En dat was in een zaal, die heette Amazitia. Uh -huh. En dat was een grote zaal met een toneel. En daar werd van alles georganiseerd. Mm. Talenten, festival, uh, misverkiezing... En, uh, en uh, op straat een uh, krijttekening, maar ook een dikke bandenrace. Yeah. Maar om met die misverkiezingen te beginnen, dan zaten die juryleden daar van die oude mannen die dat weekje organiseerden. <laughs> ja. En dan waren er een stel hele mooie meiden. Maar ja. er was ook eentje die mist een tand of zo. Ja. ja, die kunnen weten. Ze dan ze stuurden zeiden ze dan, dag wat een klootzakken zijn dat van <laughs> die oude mensen. Okay. Dus, ja. <laughs> Maar ik hoorde uiteindelijk de dikke bandenrace. Mijn moeder stond ook langs de kant en mijn ja. leraar stond langs de kant en wij zaten met uh, uh, vier leerlingen van de lagere school: ja. uh, Freek, Jos en nog iemand en ik. En dan hoorde ik Jos elke keer hoorde ik zijn kettingkastje liep een beetje aan, dus moest ik nog harder Wait, even, wat trappen. Even, wat is een dikke bandenrace, joh? Ik. Ja, gewoon een gewone fiets. Uh, oh, want ik zat te denken dat je dit voortslepen door op een band of zo. Maar een nee, fiets ja, een dikke met dikke race, dat is, uh, ja, je hebt er nog nooit van gehoord. Nee, joh. Ja, dat is gewoon uh, voor de wieleronde. Ja. Mochten wij door hetzelfde parcours, maar ja. dan met gewone fietsen. Oh. Alleen ik was wat groter en ik had een grotere fiets. Daardoor heb ik het waarschijnlijk gewonnen. Oh, dus jij hebt gewoon, eh? gewoon een criterium gewonnen. Hé? Jij hebt gewoon een criterium gewonnen. Ja, en ik kwam ook in de krant natuurlijk. Ah, en ik werd ook bekroond door de mis, die het uiteindelijk gewoon, die heel knap was, die niet naar de tandartsen nee. <lacht> en, en En toen zei mijn moeder, neem ze op de stang. Dus ik zei, wil je mee op de stang? Een, ja. rondje, een rondje Nee, dat luizen niet. Nou, dat was al, dan loop je eerst de schram al op. Je, ja. je, je, je, je, <lacht> Kees, ja. hoe oud was je? 12. Ah, ja, Mere ja. Mijn broer heeft het, die was een jaar jonger. Ja. Je hebt een jaar daarna gewonnen. Want die kon natuurlijk niet onderblijven. Nee, groen. nee. Die heeft ook te long uit zijn lijf gereden. En een mis op de stang gehad? Nee, ja, nee. hij ook niet. Oh, jongens. Nee, maar ja, omdat ik dat niet deed. dan hoefde hij dat ook niet per se. Niet te doen. Nee, dat scheelde dan weer. Nee, maar het was wel. Ja, het maar was, je hebt gewoon topzomer gehad. Een was Waarvan alles gebeurde. Waar mijn vriendje ook nog op de neer ging staan. en die, die ging spontaan. die ging, Liedjes gaan zingen, heel stom liedje. Die is nou een groot maakklaar uh, in Friesland. En die zong het hmm. uh, hondje van de slager, weet je, zo'n brutaal ventje. Nou, dat heeft hij later ook nog aangemaakt, moet ik zeggen. Ja. Wat leuk, joh. Dus, ja. Maar dat was iets waar het hele dorp eigenlijk mee bezig was. Eigenlijk wel, ja. ja. Heel, al mijn tijdgenoten en de moeders misschien, ja, die waren daar gewoon mee bezig. Wat leuk. Want... Ja, ik denk dat... Ja, dat gebeurde gewoon minder of zo. Maar was dat... Uh, eh, dat was waarschijnlijk dan niet zozeer omdat de ouders niet aan het werk toe kwamen... want uh, die zaten al een tijd te steken in die activiteit in de zomer. Mm. Maar was dat wel um, om een beetje nou, te zorgen dat jullie uh, geen kattenkwaad gingen uithalen? Nou, ik denk dat het voor die, voor die gasten... Ook die man die zei van... Uh, nou, uh, die meest die, die, die, die niet zo knap was... dat mm. zei van, nou, die kunnen we beter naar de tanden sturen, mm. Dat natuurlijk een hele foute man was. Maar die mensen deden dat gewoon. En Die genoten de jongeren, ervan om dat te organiseren. Die te doen. Ja. Ik zou nou niet weten waar wij nou per se fout hadden moeten doen. Want we vermaakten ons toch wel hoor. Ja, ja. Want we zaten langs de lek. En uh, er was altijd wel iets te beleven. Maar dit was voor jou dus echt een, uh, een extra. Nou, mijn ouders die maakten zich helemaal niet zo druk om ons. Nee. En het was. Dat ja, maar we zaten ook niet in de stad natuurlijk. Er was de lek was er, of er lag weer een schip op het strandje wat geteerd moest worden. Of, uh, ja, of we gingen stekelbaasjes vangen. Ja, of, ja. Er was altijd wel iets. Mooi, of, of een vriendje had uh, zeven stekelbaasjes in een melkbus gestopt die hij gevangen had. Ja. Ja, een andere tijd. Ja, en we ja. zaten niet... We hadden geen spelcomputers, we hadden geen uh, iPads of zo. Of, uh, nee. En die mist je, nou, je eigenlijk ook niet. Nee, nee. dat ook niet. En we gingen, <laughs> als Dick Droom dan kwam. Dat, dat leek voor ons echt dat Dick Droom Die ging. ook in datzelfde theater. Het een toneelstukje spelen. Dat was toch ja. hartstikke stom. Maar wij. Voor jou was het gewoon heel Als de doek ging, dan zaten we ademloos te kijken. Leuk joh. Hey, ja, Kees. En jij bent nog weer twintig jaar hey, jongen, joh. Oh. Ja, ik ben 33. Ja, ja nou, ik ben 52. Ja, ja, Dat had dat... ik al ingehaald. Ja. Dat had ja. <laughs> nou. Dat heb je. Nou. Op de niet meegemaakt, natuurlijk. Ja, nee, ik heb geen dikke banden. race, geen criterium gewonnen. En nee, ik heb ook geen het, mis wat op de Ja, maar uh, afgelopen jaren. volgens mij doen ze het nog steeds. Maar wel al die jongeren op dit banden. Ah, Mooi verhaal, man. Ja. Ik, ik, wil gewoon, ik ga er gewoon kijken of het genoeg is. Hey ja. Kees, ik bedank je voor deze kleurrijke verhalen over hoe een zomer ook kan zijn. Voordat we het wel alleen wel maar over de problemen en, uh, hebben. En ik geniet van je programma. Nou, wat lekker, joh. Dankjewel. Okay, Hé, hey, ja, goeienacht, Kees. Hoi. Nou, dat, was, uh, dat waren sappige verhalen uit de jeugd van Kees over hoe een uh, zomer ook kon zijn. En uh, ja, daar, was iedereen, uh, de, daar waren de ouders gewoon blij dat het vakantie werd. Dan konden ze dingen gewoon organiseren voor de kinderen. Daar maakte zich blijkbaar nog niet zo druk over hoe het nou verder moest met de kinderen opvangen en met het werken. Wij hebben het daar vannacht wel over. Hoe, het nou, hoe moet het nou met dit schoolsysteem? Want er zijn zomerscholen waar kinderen heen kunnen gaan in de zomer. Dan zijn ze ook een beetje van de straat. De ouders die hebben ook een beetje de handen vrij. Eigenlijk is het best wel een handige oplossing. Maar er komt toch ook wel iets pijnlijks aan het licht. Dat is gewoon dat er veel vakantie is. En, en dat de kinderen opvangen. Dat dat dan echt wel een beetje een probleem wordt. Hoe moeten we dat nou oplossen? Moeten we de scholen op de schop doen? Moeten we minder vakanties hebben? Moeten we langere schooldagen hebben? Ik heb eigenlijk nog niemand gehoord over het idee van kostscholen. Maar dat is in Engeland bijvoorbeeld erg populair. Nou, dat soort dingen. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Um, uh, zijn er mensen die hebben ervaringen uit het buitenland... hoe ze het daar doen? Uh, in in, in buitenlandse school is het heel normaal... dat de kinderen op school eten bijvoorbeeld... een warm lunch hebben tussen de middag. Um, nou... Ik hoor graag reacties. Als er nog leraren wakker zijn, dan ben ik er eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want die uh, maken het elke dag mee. Misschien uh, is er wel iemand die op zo'n zomerschool les heeft gehad. Wilt u over mee praten uh, over wat we gaan doen met de kinderen in de zomervakantie? Belt u dan naar 0800-1121. 0800-1121. Zo, dat zijn de idealen van de Isley Brothers in Harvest for the World. Um, ik, heb, um, um, uh, ik heb een tweetje binnengekregen van Teun Putmans, een trouwe luisteraar mag ik wel zeggen. En die zit te luisteren naar dit radioprogramma. In de caravan, in Luxemburg tenminste. Zoals ik zijn tweetjes goed begrijp. En hij vond het fijn om Hans weer te horen. Ook al zei, geeft hij wel aan dat dit wat moeilijk te verstaan was. Hans was uh, behoorlijk dreef, Die sprak snel. Uh, maar hij uh, luistert mee, dat is mooi. En hij leeft mee. En ik kreeg net twee mensen aan de telefoon. En die kon ik even niet in de uitzending laten. Want die zaten in de auto. En het was een zootje geluid op de achtergrond. Nou, daar worden we allemaal niet uh, veel gelukkiger van. Want dan verstaan we elkaar niet. En dat is op de radio wel cruciaal. Maar twee verhalen. Eén was Herman, die zat uh, uh, in de auto en uh, volgens mij was hij aan het werk. Hij is ook gescheiden en uh, dat is al lastig. Maar wat het extra lastig maakte, dat was dat hij uh, uh, kinderen had... die in ook nog verschillende regio's op school zaten. Dus uh, als, uh, hij, hij kan gewoon bijna niet met de kinderen samen op vakantie gaan... omdat de een zit in uh, het was Utrecht en de andere in uh, Noord-Holland... Zit, uh, zit, uh, uh, zit net op die grens. Dat was heel erg lastig voor hem. Dus dat was nog een extra uitdaging die hij erbij kreeg. En hij had ook nog een andere klacht. En dat is dat de leuke grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de Vierdaagse in Nijmegen, uh, heel vaak onhandig uitvalt als het gaat om de vakanties. Dus dan wil je er wel heen, maar dan is de vakantie alweer afgelopen bijvoorbeeld. Ik weet niet precies trouwens hoe dat dit jaar is gevallen... want volgens mij zijn we deze week weer net begonnen. Maar goed, het was een voorbeeld dat uh, de leuke dingen... vaak aan het einde van de zomervakantie worden gedaan... en dat hij ze dan uh, weer net misloopt... omdat hij in een regio zit... waar uh, dan de vakanties weer uh, eerder zijn afgelopen. Ik had net ook uh, Wilma aan de telefoon... en zij kwam met een suggestie... en daar hebben we ook nog niet zo heel veel van gehoord... Uh, van ja, kunnen ouders dit ook niet een beetje met elkaar oplossen? En daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Uh, ouders die uh, uh, allemaal met dit soort situaties te maken hebben... die dat uh, dus niet alleen met zichzelf en de kinderen bezig zijn... voor de kinderopvang, maar ook mm. gewoon zeggen van... joh, de ene middag ben ik thuis, de andere middag ben jij thuis... Uh, om de kinderen op te vangen uit school, et cetera, et cetera. Op zo'n manier zou er toch ook wel wat mogelijk moeten zijn. Nou, ik ben wel benieuwd of mensen daar oren naar hebben. Uh, en even kijken, er is ook nog een tweetje binnengekomen... en dat is... Uh, dat is Kees Oosterom. Oh, die zit ook op Twitter. En hij vertelde net zijn verhaal over uh, de dikke bandenrace um, in, um, in Oosterom. Was dat toch? Ik dacht het wel. Nou, hoe dan ook. Um, een, een heel lekkere kerk was het. Sorry, hij zat in Lekkere kerk. Um, ik uh, ben benieuwd naar uw verhalen over de vakanties, hoe het moet met de kinderen, of u praktische oplossingen hebt. Um, belt u daarvoor naar 0800 1121 0800 1121.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 Zo, so, dat was Everything Will Be Alright van Mad Words. Ik kreeg Ron nog net even van een lijn. En Ron die hadden wij als tweede beller uh, in het uh, eerste uur van de Nacht op 1. En um, hij sprak uh, over hoe lastig het is. Um, uh, zeker als je gescheiden bent. Om op een goede manier de kinderen onder te brengen. Maar hij sprak ook in alles uit. van ja, Ik zou het zo graag anders willen. Uh, maar dat, dat is nu gewoon even niet zo. Um, hij uh, deed ook een beetje een oproep. Want hij zegt, ja, er zijn heel een heleboel mensen die, die hebben een hele erge mening over hoe we het allemaal zou moeten. Maar hij vindt het ont het is dus wel lastig om al allemaal rond te krijgen. Dus uh, um, um, um, uh, uh, hij vraagt ook vooral om, uh, om praktische tips te geven. Praktische, um, uh, een praktische handleiding over hoe hij de boel nou een beetje op orde kan krijgen. Anders dan dat hij uh, maar te horen krijgt uh, uh, hoe het eigenlijk zou moeten. Want dat weet hij ook wel. <lacht> Goed, uh, dat was dus de harde kreet van Ron nog even aan de telefoon. Uh, ik heb aan de andere lijn hangen. L. Klopt. Ja, goedenacht El. Jij zei van uh, die, die, die scholen open houden. Ja, het zijn gewoon bedrijfsbanden. Het zijn bedrijfsbanden Gewoon over heel Nederland. En, uh, net zoals in het bedrijfsleven werk je ook zoveel uur per jaar. Uh -huh. En dat uh, kan ook voor de docenten gelden. En, uh, maar, dat de klinkt... Te... Naar school, die thuis zijn. De docenten zijn tenslotte ook vaak niet zes weken op vakantie. Maar dat klinkt wel als een hele andere benadering van de school. Want hè, sommige mensen die, ze, die, die, die hebben toch het beeld van een school. Nou, dat is misschien ook wel een beetje, een beetje romantisch. Maar jij zegt, ja, je hebt gewoon een contract eigenlijk. Je moet gewoon een aantal uren volmaken. Ja, natuurlijk. En uh, hoe zie je dat dan voor je? Want op dit moment is het heel anders georganiseerd. Ja, ja. ja. er zijn wel meer dingen anders georganiseerd. De ziekenhuizen hebben de polis die ook vaak s'avonds open. Dat was eerder ook niet. Nee. Dus jij zegt ook dat het schoolsysteem eigenlijk gewoon anders, anders moet. Ja, gewoon de panden beter, be beter benutten. Maar gaat het dan alleen om de panden? Want het gaat natuurlijk wel om kinderen die naar die school toe gaan. Moeten die ja, meer naar school ja, toe ja. gaan? Wat zegt u? Moeten die kinderen meer naar school toe gaan? Uh, nou, het gaat hier vooral om de vakanties en om de werkende ja. ouders. Ja. En of je nou een vakantieschool opent, dan is de school ook open. Ja. Als je nou de school uh, gewoon de hele zomerperiode openhoudt... ...je hebt dan nooit de volle bezetting. Nee. Dus, en je hebt ook niet de volle bezetting van de docenten. Dus dan zou je en dat... En als je wel... gewoon met de ouders van tevoren regelt, een rooster maakt. Ja. Hoe heb je, mag ik vragen of je kinderen hebt? Ik heb vier kinderen, ja. Vier kinderen. Hoe heb je dat zelf gedaan? Heel moeilijk. Ja, was het moeilijk? Ja, heel moeilijk. Als alleen van de ouder. Oh, je was alleenstaande ouder ook nog? Ook nog, ja. ja. En dan je kinderen. En dan, dus ik weet er alles van. Maar inmiddels uh, zijn ze allemaal volwassen. Ze zelf kinderen. Oké, okay, en het is dus wel goed gekomen met ze? Ja, ja. Ze hebben allemaal gestudeerd. Maar zo zeg Maar het is, het is dus heel moeilijk. Ja. En dit is mijn suggestie. Maar wat, wat, is er, wat, wat, wat vond je er precies moeilijk aan? Want jij moest ook gewoon werken om de boel rond te krijgen. En, ondertussen ja, en dan kinder... waren de kinderen alleen thuis. Ja, die waren alleen thuis? Ja. En je had geen oppas daarvoor of uh, andere mensen? die uh, Nee, in die tijd was de opvang nog niet. De nee. jongste is 31. Oké. Okay. En vanaf welk moment stond je er alleen voor? Van hoe oud waren ze toen ongeveer? Uh, de jongste was vijf. Zo. Dus dat was, nog wel een, was wel een uitdaging waar je voor stond. Dat klopt, ja. En hebben de oudste dan op de jongste gepast? Uh, nou, nee, die gingen naar school of uh, hadden ook hun vrienden. Ja. Je kunt niet uh, de oudste kinderen op de jongste... Uh, je bent als ouder verantwoordelijk. Ja, oké. Okay. Dus dat was, je had je wel heel duidelijk voor jezelf afgesproken. En mijn kinderen in de vakantie tot twaalf uur s'nachts ophouden. Oh, en dan naar bed en dan sliepen ze tot een uur of twaalf. <laughs> Dat was gewoon strategie, joh. Om, ja, uh, zodat ze lekker ja, uit zouden ja. slapen. Toen was er nog geen uh, gastopvang, geen niks. Nee. Dat was er gewoon niet. En jij denkt daar dus ook niet heel erg uh, ingewikkeld over na. Dat je dacht dat het een probleem zou zijn. Jij ziet echt als een uitkomst. Dat de kinderen ergens heen kunnen um, in de zomer of uh, buitenschooltijd. Nou, ik ben dus niet voor uh, voorschoolse opvang, na school en naschoolse opvang. Daar ben ik geen voorstander van. Hmm. dat niet? Nee, nee dan krijg je zo'n beetje zo'n staatsopvoeding. Oké, okay. ja, dat is, uh, dat, dat, dat is ook wel uh, heftig, hè? Maar je, je, je, je, tegelijkertijd, je vindt het wel heel moeilijk... maar je bent niet voor uh, teveel opvang. Nee, gewoon de schooltijden... Dat, dat moet gewoon geregeld kunnen worden in de vakanties. Oh, Oké. Okay. Wat is voor jou dan het verschil tussen de school en de opvangorganisatie? Uh, nou, het gaat erom dat de kinderen zo heel lang, zoveel uren per dag, hmm. onder andere Andermans toezicht staan. Ja, Ja, maar, dus je, maar je hebt dus geen moeite mee met dat ze op school zitten, maar je hebt geen zin in dat ze nou opvang heb We hebben het over de vakanties, hè? Over de vakanties? Over de schoolvakanties. Ja. Gewoon nu zijn ze zomer zes weken vrij. nergens dus vakantie en kerst, paas, ja. voorjaar. Dus jij zegt, eigenlijk vind je het idee van de zomerschool... dat de school ook programma's aanbiedt gedurende de zomer... dat vind je gewoon eigenlijk een heel goed idee. Ja, ja. gewoon de school open houden. En de leraren die moeten dat maar een beetje met elkaar uh, afspreken. Die hebben veel minder te doen dan in de... In, dus, de, dan, de, de het leerlingenaanbod is gewoon ook lager. Ja, ja. En hoe vind je het, hoeveelheid vakanties? Vind je dat ook zoveel? Maar daar ben je wel tegen aangelopen in het verleden. Zeker weten, ja. ja. Zou dat minder moeten? Minder vakanties? Uh, nou, als je dit zo oplost dat de school open is en dat de lessen gewoon doorgaan voor de kinderen die niet op vakantie zijn. Ja. Dan hoeft er niet minder vakantie. Maar goed, dan gaan ze effectief dus niet op vakantie, maar naar school. Ja. Ja. We oh. hangen ze ook niet op straat, nee. ze vervelen ze zich niet. Veel kinderen vinden, uh, na een dag of drie vinden ze eigenlijk eigenlijk alweer goed als ze thuis zijn. Ja. Ja, het, ja, het is ook inderdaad iets wonderlijks dat je toch altijd weer zin kreeg in school. Maar dat, uh, dat kan ja. ik mij nog wel van vroeger herinneren. Ik vond dat, wordt altijd... ik, dat wordt niet aangehaald. Nee. nee, dat heb ik nog van niemand gehoord. Terwijl ik het ook altijd wel weer gezellig vond om iedereen te zien. Ja, op een gegeven moment heb je zoiets gelukkig. We gaan weer dus... de meeste kinderen, niet allemaal, maar de meeste. Mm -hmm. Nou El, ik, nee, wil je, ik, ik dank je voor je bijdrage, joh Oké. Okay, en nou, ik wens je een goede nacht, hè. Ja hoor. Dag. Ja. Nou dat was El en die vond dat eigenlijk wel een goed idee. Er moest gewoon wat meer mogelijkheid zijn met school. Maar die school zou je ook moeten benaderen als een bedrijfspand waar je gewoon de kinderen heen kan brengen en waar altijd wat wordt gedaan. Wilt u nou ook nog iets meedoen? Dat kan nog net voor vier uur. Wilt u ook nog een bijdrage leveren aan deze uitzending en iets zeggen over hoe we verder moeten met, uh, uh, met de, uh, uh, de kinderen in de zomervakanties? Wat we moeten met de scholen met de grote hoeveelheid vakanties? Belt u dan. Probeert u het nog eens? 0800-121-0820 1121. Zo, dat was uh, Midnight Rider van Paul Davidson. En ik heb ook wat Midnight Riders al aan de telefoon gehad. Mensen die vanuit hun auto belden naar de Nacht op 1. Ik heb nog één laatste beller en dat is Karel. Karel uit Andijk. Goeiedag Karel. Ja, goedendacht, uh, ja. Ik kreeg aan de lijn en jij zei, wat wordt er toch gezeurd? Ja, in mijn, in mijn tijd was het zeven uh, dagen school. In jouw tijd... Maar het was S wel zo. Alleen zo'n vrij... En zomersmiddels. En voor de rest uh, was het gewoon school. Zo. Maar dat, nou, was, en, uh, dat uh, was... Wanneer was dat dan? En ik ben dan niet thuis groot gebracht met vader en moeder... maar hmm. bij de nonnen. Tijdens de oorlog al. En eh... Uh, maar en je zat, je en, zat uh, bij de nonnen, zei je... zet je dan in een klooster? Ja, ik zat in een klooster. In Denenkamp. Blak bij de Duitse grens. Oh. En hoe kwam je daar terecht? Ja, ik. Uh, wij waren met, uh, met drie kinderen. Joop, dat is mijn broer, die is inmiddels al overleden. En ik heb nog één zus in uh, Nijmegen wonen. ja uh, Wij waren onder de ouderlijke macht uitgehaald. En uh, geplaatst via de Voogdijraad uh, in thuis. oh op die manier. Zo doen we. Dat werd toen nog gedaan door de Voogdijraad. Tegenwoordig is, zal ja. het de jeugdzorg zijn. Het Raad voor de ja. Kinderbescherming, denk ik. Maar dat was wel een heftig een heftige verhaal, ook om daar terecht te komen. Hoe oud was je toen je in ja. het klooster terecht kwam? Nou, ik heb er geen spijt van. Nee? Want ik moet u eerlijk maar zeggen, ik heb... Eh, ondanks zoveel schoolopleidingen heb ik eh, ontzettend veel geleerd. En ik heb me eigenlijk nooit verbeeld. Nee, nee. Echt nooit niet. Er was altijd wel wat te doen. Ja. Was het echt leuk ik, ja, in zo'n klooster? Was het, toen werd ik uh, geplaatst ja. bij boeren. Dan reed ik gewoon bij boeren. Morgen morgen zo'n vijf uur al 150 koeien uit uitland te halen. We stonden al in het riet, in het water. Ja. Die moesten dan gaan worden. En als je daar twee jaar geleden hebt, een beetje meer overgeplaatst. Naar elders in het land, naar een ander thuis in Limburg. Vroeger was dat de heibloem, dat is nou de bidonk. Ja. Bij de boeders. En zo is dat naar gegaan. Ik heb er in totaal 17.000 gehad. Zo. Voordat ik eigenlijk uh, vijf man was. Maar hoe oud was je toen je in dat klooster terechtkwam? kwam? Uh, toen was ik drie. Zo. En dan heb je daar je, je school gehad, je basisschooltijd en daarna nog 17 ja, kosthuizen. Na ja, de oorlog werd ik geloof ik niet geregistreerd, want na, na de oorlog. Ja. Toen moest ik eigenlijk mijn schoolopleiding, lagere schoolopleiding eigenlijk overdoen. Oh. En, uh, maar ja, die was zo te lopen hoor. Oh, dat was geen... Want ik heb eigenlijk uh, al, al mijn opleidingen, heb ik, uh, na werktijd, uh, heb ik dat gehaald. En wat voor werk deed je toen? In de agrarische sector. Ah, kijk aan. Dus zeg maar overdag gewoon werk op het land. En uh, s'avonds, na melkertijd, uh, op de fiets. En dan naar Benel, naar Stichting Belom Plant en Vrucht, om daar nog je snoeikursus en, uh, en andere lessen te volgen... Maar dat klinkt als een ontzettend bewogen leven, Karel. Nou, dat heb ik ook. Kijk, ze keken, ze keken er hier, in de, want ik woon hier op het platteland natuurlijk, ze keken er hm. hier niet van op. Nee. Uh, mag ik wel eens of daarbij ze mijn eigen in te laten schrijven? Toen zei ze nou, heb u hebt twee pelletjes helemaal vol, wat heb u in uw leven wel niet gedaan allemaal? <lacht> nou, en, en dat mag u rustig weten. Ik ken ook alles, ik maak ook alles. En wat bent u uiteindelijk. Nou, heb juist uh, uh, nodig op zo'n oppassen, maar was misschien kapot is, maak het zelf. Dus je bent handig geworden. Als kapot maak het zelf. Ik verveel mij ook nooit. Nee, waar bent u uiteindelijk terecht gekomen? Ik ben uiteindelijk. Uh, uh, ja, ik ben uiteindelijk getrouwd in Amsterdam. Oh, dat zijn de anderen ook van het ja, land. Nee, we hebben ze altijd geleerd, een man hoort gewoon te werken voor zijn vrouw. En. Uh, en voor het gezin. Verder was staat, dus ik had vroeger, dat ik in Amsterdam getrouwd was, twee bazen. Oké, okay, dus je hebt heel hard gewerkt, zodat je vrouw thuis kon blijven? Ja, maar ja mijn vrouw is altijd thuis gebleven voor de kinderen. Okay. Maar als ik nou dat vandaan van dag kijk, uh, ik zit hier heel vaak buiten hier. En, uh, maar nou, ik, ik ben net die huisvrouwen niet, want die komen zelf niet in zijn rust toe. Nee. Ik, ik zie dat hier toch. We brengen s'morgens tegen negen uur de kinderen naar school. We gaan ze even naar huis toe, boodschappen halen. Hup, half twaalf moeten die kinderen weer gehaald worden. Ja. En dat is met om omheen nu weer. Ze hebben het hartstikke druk thuis. Ja, rond. En, en ik bedoel... Uh, en wat brengen die kinderen ook? Met, met al die uh, vakanties. Krokus vakantie en uh, Dat hebben ze allemaal niet. Ja, dus Dat Karel, was in mijn als ik. Het... helemaal niet. En dan kon je op straat met een tolletje. Ik kon je gewoon. Ja. Karel, ik moet uh, langzaam het gaan afronden, want wij gaan zo nationaal toe. Maar als ik het goed begrijp, zeg je van. Uh, ja. uh, het had een stuk heftiger gekund. De kinderen krijgen wel erg veel vakantie. En jij hebt na heel veel omzwervingen in je leven, onder andere via een Nonnenklooster, ja. uiteindelijk een, okay. uh, uh, je plek gevonden. Ik wil je bedanken. Weer bijdragen. En ik wil andere, andere bellers ook bedanken. Er zijn nog een, een, een heleboel vragen ook nog wel over dit onderwerp. Maar wij gaan er voor nu een einde aan breien. Ik dank u allemaal voor deelname aan de gesprekken in de Nacht op 1. En wij gaan na dit uur verder met lekkere muziek... om bij wakker te worden of bij in slaap te vallen. Maar nu eerst het nieuws.